zijn op de orkaan en ook op de mogelijke schade. Er wordt rekening gehouden met overstromingen door hevige regenval en een gevaarlijke stormvloed.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 De Belgische provincie Antwerpen heeft de coronamaatregelen aangescherpt. Inwoners van de provincie mogen met minder mensen afspreken. De zogenoemde sociale bubbel mocht uit 15 mensen per week bestaan en dat aantal is verlaagd naar 10. Ook moeten mensen op meer plekken mondkapjes gaan dragen. Het aantal coronabesmettingen in België stijgt het snelst in de provincie Antwerpen. Het weer, er kan veel regen vallen en het is afgekoeld naar een graad of 15. In de ochtend trekt de regen snel weg en dan breekt de zon af en toe door. Wel blijft de kans op een bui, mogelijk met onweer, en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zeezee. Zandvoort, Zomerhit